Het thema voor vanmorgen, lieve mensen. Wat staat erop? De geest van Messias maar dan in ons. De geest van Messias. de geest van de Vader. Inderdaad. Die heeft de geest van de Vader. En wij hebben ook de geest van God. En dat zal blijken uit onze handelwijze. We hebben natuurlijk ook onze eigen geest. Maar als onze geest wordt vervuld met de woorden van God... en die worden in ons leven aanvaard... en we gaan ze praktiseren... dan hebben we deel aan de geest van God. En dan gaat de geest van God sterker worden zodat we met onze eigen geest elke keer weer kunnen keuzes maken om in de wegen van God te wandelen. Ik heb daar een, wat teksten bij elkaar gehaald. Die gaan we op volgorde zetten. We gaan kijken wat de, de Tenach of de Torah ervan zegt. En we gaan beginnen vanmorgen met een stukje van Paulus uit Romeinen 8, vers 8. En daar begint Paulus te zeggen. Zij, let goed op, die in het vlees zijn... Kunnen God niet behagen? Hoe vindt u zo'n start? He? Lekker uitdagen, toch niet? Tja. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ik denk dat het goed is wat hij zegt. Want vanuit ons vlees kunnen we echt God niet behagen. Want we hebben een zondig vlees en geneigd tot de zonde. En helaas, als anderen niet kijken, doen we het ook vrij makkelijk. Er blijkt dus een positie te zijn waarin we moeten veranderen. Wij die in het vlees zijn, moeten uiteindelijk in de geest komen. En in de geest komen heeft te maken tot we overeenstemming krijgen met dat wat God zegt en wij gaan doen. Alleen in die weg is er uiteindelijk ontwikkeling voor ons, mensen die in het vlees zijn. Want we zijn natuurlijk nog steeds in het vlees, alleen we hebben vanuit de geest leren leven. Daarom zeggen we, zo spreekt de Heer. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen, nu spreekt hij tegen de gemeenschap van gelovigen. Die Yeshua hebben aanvaard als hun Heer en Verlosser. Gij daarentegen, zijt niet in het vlees. Maar in de geest. Hé, hey, dat is mooi. Paulus die zegt dat tegen ons gemeente: jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest. Maar er komt een kommaatje, hè. Althans. Indien de geest God in u woont. Dus wij zijn niet meer in het vlees. Ja, dat klinkt goed. Maar er komt wel althans, of een indien een voorwaarde. Indien de geest van God in u woont. Eigenlijk gaat Paulus in de hele Romeinenbrief op constant diezelfde manier door. Met allemaal tussenzinnen, met komma's, met komma's, met komma's, met komma's en een punt. Al die regels die Paulus doet, is onvoorstelbaar lange regels, maar hij vertelt een heleboel in zijn regel. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En uit je handelwijze valt op te merken of je de geest van Christus hebt of dat je de geest van Christus niet hebt. Dat komt direct openbaar aan je manier waarop je spreekt en waarop je handelt. Zelfs op de manier waar je met je ogen kijkt, bepaalt of je in de geest van de Heer bent of niet. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Nou, dat is niet zo moeilijk om even terug te gaan naar het makkelijkste en het bekendste versje wat we in de Bijbel kunnen vinden. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Er blijkt dus dat er een wedergeboorte moet plaatsvinden, anders kan je het nog niet eens zien. Als ik nou weet dat daar het koninkrijk van God is en ik ben niet wederom geboren, heb ik een blinding voor mijn ogen dat ik het niet ziet. Er is er eentje die het weghaalt. Dat is God. Want Gods liefde gaat altijd van hem uit en openbaart ons onze wegen en wie we zijn en opent voor ons de ogen op het koninkrijk van God. Want daar moeten we op gericht zijn. We zijn onderweg naar het koninkrijk van God. Hier staat het, hè? Dus ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, opnieuw geboren wordt, hij kan dat koninkrijk van God nog niet eens zien. Die loopt als dus een blinde rond en die hoort ons over het koninkrijk van God praten. En zegt, koninkrijk van God, hallo, waar heb je het over? Maar er moet iets gebeuren in een mens, waardoor hij het gaat zien. Dat is nog niet zijn redding. Dus je moet het gaan zien en je moet erop gaan reageren. Johannes 3, vers 5. Jezus antwoordde nog een keer. Voor waar, voor waar, zegt hij. Eigenlijk staat hier amen, amen. Wat daarna komt, valt niet meer aan te tornen. Hij zegt amen, amen. En dan geeft hij een antwoord, valt niet meer aan te tornen. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest... Hij kan het koninkrijk gods niet binnengaan. Ah, dus je moet het al zien. Je moet geboren worden uit water en geest... En dan kan je dus binnengaan. Komt water en geest niet? Het woord moet natuurlijk verstaan worden. Je geest moet veranderd worden. En er moet een keuze komen om de weg van God te gaan. Maar als zondaren kunnen we de weg van God helemaal niet gaan. Dat is moeite en verdriet. Dat is lastig. Dat is hinderlijk. Elke keer maak je fouten. Maar hij zegt, als je je werkelijk bekeert... laat je dopen, laat je zonden en schuld afwassen... en sta op in een nieuw leven. Dus de doop in de naam van Yeshua... In zijn dood en in zijn opstanding. Dat is voor God het beeld wat hij geeft dat we onze oude mens afleggen. De oude Willem is dood. Soms komt hij echt overend. denk ik. Hup, dimme Willem, terug. Eén ding is duidelijk: als Willem niet uit water en geest geboren wordt, kan ik het Koninkrijk God niet binnengaan. Is de doop belangrijk? Ja, natuurlijk. Red de doop. Nou, op zich niet. Maar het is de keuze van de mens die je maakt... om Gods weg te volgen en te sterven en op te staan in een nieuw leven. Dat was Johannes 3, vers 5. Zegt Paulus, hoofdstuk 8, vers 22... Want wij... Hé, hey, dat zijn wij met elkaar, Paulus en de gemeente. Want daar schrijft hij aan. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baarsnood is. Ja, wat Paulus zegt is gewoon wis en waarachtig. We weten het, hè, broeder en zusters. Weten is weten dat je het weet. Geen twijfel mogelijk. De hele wereld is in baarsnood. Ja, de hele schepping. Mensen en dieren. En niet alleen zij. Je hebt die zij over die schepping. Maar ook wij zelf. Nog een keer. Wij. Die de geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten bij ons zelf. We zuchten allemaal. Als we ons realiseren wat God zegt, wat zijn apostelen zeggen, en we zijn het in ons hart ermee eens, dan zucht je over jezelf. Dan denk je, jongen, jongen, jongen, hoe moet het ooit goedkomen? Het is een weg die we gaan, en er komt zelfs een dag dat we sterven, en dan zullen we nog het gevoel hebben, tja, ik ben er nog echt niet. Maar het is genade van God. Hij overziet je hele leven. Je gaat in het graf in en er komt een dag. Dan wekt hij op. Daar is Yeshua voor gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. Dat dan ieder die op hem vertrouwt, zijn leven aflegt. Door hem zal worden opgewekt op de nieuwe dag. Ook wij zelf, de gemeente van Yeshua, wij die de geest als eerste graaf ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Wanneer kregen wij ook weer de geest van God? Weet je dat nog? En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Wat staat er dan? Is uit God geboren. Dat betekent eigenlijk van boven geboren. Dus dan is de geest van God op je neergedaald. En hij heeft je inzicht gegeven. Tot wedergeboorte kunnen brengen. Omdat, oh, maar dan is Yeshua. Mijn Messias. Hem aanvaard ik. Met hem wil ik sterven. Met hem wil ik opstaan. Dus degene die die keuze gemaakt hebben. Zitten dan in een heilige samenkomst. En Paulus die stuurt zijn brief. Heel duidelijk. Zij... Maar ook wij, broeder en zuster, wij die de geest als eerste gaan ontvangen hebben, we zuchten bij onszelf. Maar we hebben de geest ontvangen, Yeshua is de Messias. Als iemand niet beleidt dat Jezus de Christus is, wat is die dan, zegt Johannes in zijn derde brief? Is die antichrist. Hij zegt, er zijn vele antichristen opgestaan. En de antichrist, die moet nog komen. Maar alle die niet meer beleiden dat Jezus de Christus is, de Messias is, is voor ons Johannes de Antichrist. Wij zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoomschap, wat is dat? Dat is de verlossing van ons lichaam. Dus ons eigen lichaam, ons eigen vlees is onze grootste verdrukking. Daar willen we van loskomen. Ook Paulus die zegt op een andere plaats, als ik het goede wil doen, dan doe ik het kwade. En uiteindelijk dimt hij het een beetje, dan zegt hij, even samengevat, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Ik wil het goede doen en hier staat het kwaad naast me, om me daarin te misleiden of te verleiden. Het gaat om de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Hoe meer verlost van dat lichaam, van dat vlees, hoe meer zoonschap er in je leven naar boven komt. Hij zegt in Markus 16 vers 15, Yeshua zei tot hen, gaat heen in de hele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Het evangelie is niet dat de mensen moeten geloven dat Jezus de Christus is, maar de boodschap van de Messias, de boodschap van Christus die hij had, dat was het Koninkrijk Gods. Vaak zeggen de mensen, Oh, geloof me door Jezus, geloof me in Jezus, dan ben je gered. En iemand zegt, nou ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Halleluja, zeggen ze, ik ben gered. Maar het is eigenlijk een, een halve waarheid. Ja, het is nog maar het begin. De weg die naar boven die moet nog komen. Opwaarts gaat dat pad voor degene die zichzelf wegcijfert en hem gaat. Het gaat dus in het evangelie van Jezus Christus over het Koninkrijk Gods. Romeinen 8 vers 26. Dan zegt hij evenzo, hey, evenzo? Ja. evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want, er komt hij weer, wij, hè, de gemeente van gelovigen. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is een situatie waar je regelmatig in terechtkomt, komt. Dat je zegt, mijn god, oh mijn god. Ik weet niet wat ik zeggen moet, maar... Ik snap niet dat u ons zo lief heeft. Dat u dat en dat, het hele koninkrijk voor ons gereserveerd hebt. Door het geloof in Yeshua en met zijn weg te gaan. Want je hebt vaak strijd. Moeite, je hebt verdriet. Je denkt, nou ben ik een kind van God geworden. Nou gaat alles voor de, alles gaat goed, nooit meer problemen op de weg. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want we treffen alle problemen die ook de wereld treft. En wij zullen door diezelfde wereld heen moeten wandelen. Maar dan met de geest van God in ons denken. Zodat we in die wereld gewoon vrij kunnen leven. Zonder dat we deel hebben aan de goddeloosheden. Als hij nou zegt wij weten niet wat wij bidden moeten naar behoren. Maar de geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dan zegt bijvoorbeeld de wijze spreukendichter. Spreuken 20 vers 27. De geest van de mens. Goed luisteren. Is een lamp van Yahweh doorzoekende al de schuilplaatsen van het hart. Hoe je zoiets? Is dat wijsheid of niet? De geest van de mens, dat zit hier, het denken, waar we mee bezig zijn. Is het denken en dat gaan we doen. De geest van de mens is een land van Yahweh. Ja! Dus met onze geest komt de geest van God en die gaat met onze geest ons hele leven doorwandelen. He? Hij openbaart zich. Hij doorzoekt de schuilhoeken van het hart. Dus wat u en u en u van mij niet weten, die schuilhoeken openbaart Gods geest me. Je hoeft ook nooit mensen te overtuigen dat ze zondaren zijn, of dat ze foute dingen doen of slechte gedachten hebben. Het is de geest van God. En dat is zo mooi dat hij zegt: in de geest van de mens, dat is de lamp, het licht van Yahweh. En dan doorzoekt hij al de schuilhoeken van je hart. Dus je hebt nooit een voorganger of een oudste nodig die zegt, kom jij eens op met je zonde, vertel het maar eens. Echt niet waar. Houd het voor God. Als je niet verder kan, is er altijd wel hulp voor je. We gaan naar 1 Kronieken 28, vers 9. En gij, zegt de profeet, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader. Ken hem. Is dat zomaar iets dat je zegt, ik ken God? Kennen heeft te maken met een... Relatie, met een verbinding. Ik ben getrouwd met Anna, maar pas na het huwelijk ben ik ze echt gaan kennen. Ja, ik ben bijna vijftig jaar getrouwd. Tjonge, jonge mijn jongen, denk hem tot ik ze ken. Maar mij kent ze ook. He? Ze was zo verliefd op me geworden toen ik naar de kerk liep met mijn mooie papietenpak, dingetje op en ik zag haar belopen. En het was gewoon een beetje zo lief op eerste gezicht, hè. Maar zij had de stoute schoenen aangetrokken om me te versieren. Mag ik niet heren vertellen dat ook alles door, door, door... Ja? Maar het is echt waar. Het was een, het was een dag bij zichzelf. Die knil die wil ik hebben. En we zaten allebei in dezelfde gif in de gemeente. We hadden dezelfde kleren aan. Dezelfde soort ja, gezicht en uiterlijk. En, nee, niet helemaal, maar wel donker. Hij zegt... Mijn zoon, Salomo... Ken de God van uw vader. Je moet hem kennen. En je kunt alleen maar iemand kennen door met hem om te gaan en gemeenschap te hebben. En dien hem met een volkomen toegewijd hart... en een bereidwillig gemoed. Want Yahweh doorzoekt alle harten... en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Doch indien voorwaarden gij hem verlaat... Zal hij u voor eeuwig verwerpen. Niet zo vrolijk bericht eigenlijk. Hè? Maar we verlaten hem ook niet. Hè? We strijden wel. We hebben moeite en verdriet in ons vlees. We strijden wel om tot die overwinning voortdurend te komen. denk je, dat staat al in kronieken. En dan zegt hij, mijn zoon Salomo, de meest wijze man die er was. denk je, nou die kent toch God. Als je dan door de geschiedenis van Salomo gaat en je ziet hoe die man aan de vrouwen gaat komen, had er niet tien hoor, niet honderd, hoeveel waren er ook alweer? Duizend. Hoeveel? Duizend. duizend vrouwen had die man. En dan zegt hij, duizend mannen, één vrouw niet aan kunnen. Nou, dat is toch wat. Hij stelt zelf gelijk met één miljoen mannen. Ja, het is toch wat, ja. En dat was een wijze man, hè? Ja. Dus dat, waar wij ook in groot geworden zijn... daar was een soort demoedigheid de, de die moest bijna overtrokken worden. Ik ken de verhalen nog van veel lieve oude zussertjes en tantes... weet je wel, in zwart gekleed. Maar ze hadden zo zelden de vreugde en de blijdschap van het kindschap gods. Het gaat om een volkomen toegewijd hart... en een bereidwillig gemoed... want Yahweh doorzoekt alle harten... Vind je dat niet schitterend totdat het staat? Want het wonderlijk is... als jij het hart van je zoon of van je dochter onderzoekt... dan zoek je niet iets te vinden om klappen te geven... maar om dat hart te richten op het goede. Zeg je, hé, hey, lieve zat... kijk eens, gaat het nou zo doen... dan gaat de weg verder. En God die doet in wezen hetzelfde met ons. Hè? Hij zoekt... mijn hart en uw hart... en doorgrond de gedachten die we beramen... en hij zegt... indien gij mij zoekt of hem zoekt... zal hij zich door je laten vinden... Dus je eerste stap die je al gaat doen... nadat hij je in het woord al geopenbaard hebt, dat hij je lief heeft en dat hij je zoekt en dat hij je roept... zeg je, mijn God, wilt u mij helpen? Hoe kan ik u verder vinden? Dat is de eerste stap. God die zit op de troon en die zegt tegen Gabriel... ik heb het gehoord, Gabriel. Ga naar hem toe, neem wat engelen mee en ga om hem heen staan. Gaat hem leiden. Gaat hem leren lezen in de Bijbel. En dat gaat gewoon gebeuren. Engelen worden uitgezonden ten dienste van hen die het eeuwig heil beërven... Schitterende God hebben we toch, hè? Maar het is ook wel hard wat erachter staat. Indien Gij hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verwerpen. Dat is niet om bang van te worden, maar dat staat gewoon, ook in zijn Torah. De zegen en de vloek. Handelen in de weg van de zegen, is het allemaal zegen en zegen en zegen. Handelen in goddeloosheid, dan zit je vloek op vloek op vloek tot verderf. 1 Korinthe 2 vers 11 en 12. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is... dan des mensen eigen geest. Snap je? Je eigen geest weet heel goed wat er in jou is. Want je kent je eigen gedachten. Ook al schaam je je ervoor, ook al ben je er blij over. Onze eigen geest, wat in een mens is... dan dat de mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Dus onze geest weet wat er in ons is... en de geest van God die weet wat er in God is. Nou, daar moeten wij achterkomen. En God die maakt wat in zijn geest is kenbaar op de dingen die hij vertelt. Die hij dus in zijn Torah en profeten openbaart. Dan denk je, mijn God is dat God. Wat een barmhartige God is dat. Het volk is zo zondig geweest... En, en het bekeert zich op grond van het woord van een profeet. En God gaat het hele volk weer zegenen. Hij doet de grenzen dicht. Zodat de Filistijnen, de Tyriërs en de Moorden er niet meer in kunnen. Die worden in elkaar gehakt. Maar gaat het weer een goddeloos leven worden? Ja, dan komen die vijanden binnen. En die roeien alles. Ja, ze de kans krijgen alles uit. Nou, lieve mensen, nog één keer. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is dan des mensen eigen geest. Die in hem is, vraagteken... Zo weet ook niemand wat in God is dan Gods Geest. Wij, broeders en zusters, gelovigen, vers 12, nu hebben niet de Geest der wereld ontvangen. Aha. Toen we Christus leren kennen, hebben we niet de Geest van de wereld ontvangen. Maar als Christus aan jou bekendgemaakt wordt, is dat uit de Geest van God. Dan zeg je: hé, hey, wat hoor ik nou toch? Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten dat we weten dat het weten wat ons door God in genade geschonken is. Dus God die zegt al, als je dit aanvaardt, dan krijg je dit geschenk van me. Leven tot in eeuwigheid. Opstanding uit de dood voor de duizend jaar. Want dan, is het op, dan kom je naar Jezus tegemoet, ga je met hem naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem neemt hij de wereldheerschappij. En dan mogen we met hem heersen duizend jaar. Openbaringen twintig. Schitterend om dat te lezen. Paulus gaat verder in Romeinen 8 vers 27. Daar zegt hij. En hij, dat is Abba Yahweh, die de harten doorzoekt. Wie doorzoekt de harten? Abba Yahweh. En Abba Yahweh weet de bedoeling des geestes. Dat hij, Yeshua, namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Kijk eens aan. God weet dat. Als wij bidden, pleit Yeshua. God die weet dat. Hij wil het ook zo, want Yeshua is onze hoge priester in het hemelse heiligdom. Hij weet wat er gaande is. En God die weet het ook, want dat is het plan van God. Dus als we in harmonie komen met het plan van God, is het een vreugde om in die weg te gaan. En dan komt er ook de oplossing. Daar haat hij weer. Die Paulus die weet wat hè. Zie je dat vers 28. Wij, zegt hij, weten nu dat God alle dingen doet medewerken... ten goede van hen, aanwijzend voornaamwoord, die God lief hebben. Mijn God, we hebben hem lief leren krijgen. We vinden zijn woord heerlijk om te horen. We zijn dank met de bevrijding en de verlossing. En dat is de weg die we gaan, omdat we God lief hebben. Dat is de nood waar het om draait. Want degene die God liefhebben en daaruit Shema ook doen wat God zegt... Ja, die zijn namelijk volgens zijn voornemen geroepenen. God heeft een voornemen. Hij zal iemand het heil verkondigen. Daartoe is zijn eigen zoon tot het grootste offer gekomen... Wat er maar mogelijk was. En reinen wordt geofferd. Zijn bloed reinigt ons van zonde. Hij zegt wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken voor hen die God lief hebben. God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dat is Gods voornemen. Romeinen 8 vers 29. Want hen die hij Abba Yahweh van tevoren gekend heeft. Ja? Hij kent ze. Heeft hij, Abba Yahweh, er ook van tevoren toe bestemd? Hij kent je. Al van tevoren. Hij kent je al vanaf je verwekking. Hij ziet je. Het is een voornemen dat je door het offer van Yeshua het koninkrijk Gods gaat zien, je daarin je keuze maakt en gaat wandelen. Hij kent je van tevoren. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, als ze dus gaan handelen naar zijn wil, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Aan Jezua. Opdat hij, dat is Jezua, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dat zijn wij met onze zusters. Schitterend hè? Dan praat je maar over enkele tekstjes van Paulus. Hoe hij gewoon grijpt de woorden en zegt, kijk zo ligt het. Hier word ik gelukkig van en blij. U ook toevallig? Het is zo mooi als je Bijbel leest. En zeker van zo'n zo ex-fariseeën die doorkneed is in Torah en in Tenach. Als die gaat onderwijzen. Luister goed. Romeinen 8 vers 30. En hen die hij van tevoren ertoe bestemd heeft. Hier komt hij weer. Eerst gekend heeft, dan bestemd om het beeld van zijn, voor, van zijn zoon gelijkvormig te worden... die dan ook de eerstgeboren is onder de vele broeders. Hen die hij van tevoren bestemd heeft... die heeft hij ook geroepen. Daar komt hij. Willem, kom. Piet, meneer, Kees. En hen die hij geroepen heeft... heeft hij ook gerechtvaardigd. Want ze hebben een zonde beleden. Het werk van Yeshua aanvaard, Het hem gedoopt en opgestaan in een nieuw leven. En hij heeft tegen Gabriel gezegd... ik vergeef ze alle zonden. Het is over. Ik gedenk ze nimmer meer... En dan kom je als een nieuwe mens uit het watergraf. Maar dan heb je in ieder geval het verbond. Je hebt de reinverklaring door God. En je vindt het een vreugde om zo te leven. Je moet als een wedergeboren mens maar eens gaan denken aan zonde. En dan denken om dat ook nog in de praktijk te brengen. Ik weet niet of je die ervaring maakt. Maar dan kom je bij dat punt van in de praktijk brengen. En dan zeg je, nee, nee dat ga ik niet doen. Moet ik mijn verbond schenden wat ik met God heb? Door het toch dat kwaad te gaan doen. En dan ga je terug op je pad. Denk je, mijn God, wat is het toch fijn dat u het zo in het woord gezegd hebt. Want we komen allemaal op die punt dat we stappen zouden kunnen maken tot som de. Maar God bewaart ons door zijn woord. Want hij heeft ons ertoe bestemd. Hij heeft ons ook geroepen. Hij heeft ons ook gerechtvaardigd. En heeft hij gerechtvaardigd. En hij ook verheerlijkt. Want op het moment dat wij gerechtvaardigd zijn... en in zijn weg gaan wandelen... dan verheerlijkt God ons. Dan zegt hij, kijk eens Gabriel. Het gaat goed. Romeinen 8, vers 31. Nou, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Vraagteken. Wat zullen we nou zeggen? Ja, als God nou voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Tja, wij luisteren toch niet meer naar onze tegenstanders? Wie van ons wilde nou nog luisteren naar de tegenstander? Misschien hebben we nog een beetje oud vleeselijk oor, dat je nog wel dingen denkt van vroeger en ook nog wel hoort, waarvan je vroeger dacht tot tekken was. Maar nu zeg je toch, nee, oordicht. dicht. He? Wat zullen we van die dingen zeggen? Als God nou voor ons is, wie zal er nog... Tegen ons zijn. Het zijn vraagtekens. Hè? Hoe zal hij. Dat is Yahweh. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons broeders en zusters. Met hem Yeshua. Ook niet alle dingen schenken. Wat is nou Yeshua geschonken. Door zijn diepe relatie met zijn vader. Een overwinnend leven. Yeshua die kon alles doen. Wat hij zijn vader hoorde zeggen. Deed hij tot zelfs het opwekken van doden, het herstellen van zieken. Wonderlijke ervaring. Hij is natuurlijk wel de Messias. Hij is natuurlijk de specifieke zoon van God... die door het spreken van God verwekt is in Maria. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dus dat is een vooruitzicht als we ons inkeren... en we gaan de weg wandelen. Hij gaat het ons schenken. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen... God is het namelijk die rechtvaardigt. Wie zal nou de uitverkorene beschuldigen, denkt u? Ik kan wel simpel zeggen: ja, dat is Satan. Ja, natuurlijk, tegenstanders. Onze tegenstanders en de tegenstanders van Christus, dat zijn tegenstanders. Die zullen ons uh, beschuldigen. Beschuldigen? Ja, zelfs dan hebben ze niks om je te beschuldigen. Dan zeggen ze nog beschuldigingen, want zo ben jij. Wie zal nou uitverkorene Gods beschuldigen? Dat doet de tegenstander. God is het namelijk, die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Wij hebben niet te veroordelen. Romeinen 8 vers 34. Wie zal veroordelen? Vraagteken. Christus Jezus is de gestorvene. En wat meer is, Christus Jezus is de opgewekte. Ja, hij is het die ter rechterhand Gods is. Hij is het ook die voor ons pleit... Lieve mensen, die verbinding die hebben we. Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Van de liefde van Messias? Weer een vraagteken. Die Paulus die heeft wat vraagtekens in dat hoofdstuk staan. Trouwens, in heel Romein, hoor. Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Messias? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Zou die ons kunnen scheiden? Als doden zie je vandaag, dan ben je nog niet gescheiden van de liefde van Christus. Gelijk geschreven staat in Psalm 44, vers 22 tot 26. Daar staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Wak op, staat er dan achter. Dus de profeet David, geloof ik dat het in dit geval is. Die zegt: Om wil worden wij de ganse dag gedood. Zegt hij tegen God. Staat hij voor Gods aangezicht. Wij zijn gerekend als slachtschapen. En dan roept hij: Waak op. Ik zal het je een stukje laten lezen. Kijk, Psalm 44, vers 22. Vers 22 zegt: Waarlijk, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. Dat is het stukje wat Paulus citeert. Zie je? Vers 22. Maar ja. Elke jood die kent de psalmen uit zijn hoofd hoor. Die weet gelijk. Oh, heeft hij het over. Dan, dan noemen ze dat zo achter elkaar. En zo denkt Paulus ook. Ik denk, wacht even, laat ik het de teksten maar bij halen. Dan zegt hij in vers 23. Waak op met een uitroepteken. Waarom slaapt gij, heren? Heb je dat wel eens tegen God gezegd? Hé, hey, waak toch op, heren God. Ontwaak nou eens, heren God. Verstoot niet voor eeuwig. Zo voelt die jood zich op dat moment. Of misschien ook wel David. Het, het, het, het diepste van zijn ziel komt naar boven toe. Want er is strijd. Hij heeft zelf ook overspel gespeeld met Batsheba. Uh, er zijn een hoop dingen gebeurd. Maar die man die dus hier eigenlijk met zijn zonde bedrukt staat. Hij weet wat voor een leven die geleden heeft. En toch komt hij terug. En dan gaat hij roepen. En dan zegt hij zomaar tegen God, tegen Abba Yahweh. wak op, waarom slaap je hier? Ontwaak, verstoot niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? Vergeet gij onze ellende en verdrukking? Vraagt hij aan God. Vraagteken. Want onze ziel is in het stof gebogen. Ons lijf kleeft aan de grond. Dus hij ligt op de grond. He? Sta op ons te helpen, Verlos ons om uw goede tierenheid wil. Dat is getuigenis. Je bent goede tieren God. Jij kan ons verlossen. Maar hij ligt wel op de goede plaats. Hij duikt tegen de grond aan. Ja, om te buigen voor het aangezicht van Yahweh. Je moet die psalm eens verder lezen. Het is zo'n mooie psalm trouwens. Als je psalmen gaat lezen, krijg je vreugde van binnen hoor. Want je wordt erin uitgetekend. Je moet jezelf helemaal in die psalm inleven. Ga er maar staan als de psalmist. Dan kom je tot dezelfde ervaring. Romeinen 8 vers 37. Maar, zegt hij, in dit alles zijn wij, zegt Paulus en de gemeente die in Messias is... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Oh ja? Ja, hoe dan? Nou, door hem, Abba Yahweh, die ons heeft lief gehad. Het is Abba Yahweh die ons lief heeft. We hebben natuurlijk veel gehoord over Yeshua. Ah, oh, Jezus lief, Jezus lief, hij was ons lief, hij houdt van ons. Allemaal goed. Maar ze hebben niet verder gezien dat het om Yahweh ging. Als je vast zit in een drie drie-eenheidsleer, dan heb je geleerd drie onderscheiden personen, één goddelijk wezen. Dus je kon het niet meer anders zien... En dan noemen ze het maar Jezus. Nee, als je de teksten gewoon leest... of je het nou het Oude Testament of in het Nieuwe leest... het gaat over Yahweh. Yahweh, God. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem... dat is Yahweh, die ons heeft liefgehad. Want, zegt Paulus, ik ben verzekerd... dat nog dood, nog leven... nog engelen, nog machten... nog heden, nog toekomst, nog krachten... Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Heere Heer is hier Curios, Mister. Er staat in 1 Petrus, Petrus 5 vers 10... ...doch de God van alle genade... ...die u in Christus geroepen heeft... ...tot zijn eeuwige heerlijkheid. Mooi hè, die Petrus? Hè? De God van alle genade... ...die u in Christus geroepen heeft... ...tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van lijden... Volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Dus we gaan door een tijd van lijden. Ga je lopen klagen als je in een tijd van lijden komt? Ja, die neiging hebben we wel. Maar als je je overdenkt wat de schrift ons vertelt en wat de apostelen ons vertellen, zeg je: Oké, okay, door dit lijden heen zullen we komen, dat is de weg van God. Want de God van alle genade die ons in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal ons na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvestigen. En dan zeg je, amen. Romeinen 9, nog een klein stukje. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, zegt Paulus. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Is dat kloos of is dat niet kloos? Zijn geweten dat wat, hij weet, hè? dat wat hij weet, betuigt mij dit mede door de heilige geest. Dus alle dingen die hij weet en waar hij naar handelt, ook al komt hij in strijd, die moeite en verdriet, hij weet het. We gaan er doorheen komen, de Heer die zal ons helpen. We spreken over de waarheid in Christus. Ik heb een grote smart, zegt Paulus, en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders uit het Jodendom, mijn verwanten naar het vlees. Dus naar het vlees is die verwant aan alle broeders die uit Israël komen. Uit dezelfde vader als Abraham, Isaac en Jacob. Immers, zij zijn Israëlieten. Hun echte is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid en de verbondenheid. en de wetgeving. en de eredienst en de belofte. alles is voor die Israëlieten. Wij hebben helemaal niks. Helemaal niks. Totdat de roepstem van God komt. Je buigt voor zijn woord. Je legt je leven af in het graf. Staat op in nieuwheid van leven. Dan mag je weten tot je met witte klederen bedekt bent geworden. Oh ja? Ja. Want hij reinigt ons door het bloed van Yeshua. Hij ziet onze ellende en zonde niet meer. Hij ziet namelijk het witte kleed. Het wel is Christus gerechtigheid. De wetgeving, de eredienst, de belofte, hunner zijn de vaderen. En uit hen, die vaderen, is wat het vlees betreft de Christus. En die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Hier staat dus niet dat de Christus is boven alles God. Nee, snap je het? Hij zegt, dat betreft hier Christus, komma. die is boven alles, komma. God, te prijzen tot in eeuwigheid. Dus dit hele systeem van verlossing en bevrijding komt uit de hand van God. En door Christus heen hebben we vrede met God. Wij kunnen zomaar geen vrede met God hebben, want we zijn een sterfelijke, zondige mensen. Dus ook hier is de kommaatjes die zijn er prachtig tussen gezet dat hun zijn de vaderen... dat is Deuteronomium 10, vers 15... daar staat... alleen aan uw vaderen... heeft Yahweh zich verbonden. Nou, als er iets... Uh, duidelijk is... vind je dat niet mooi? Aan wie... is God verbonden? Alleen aan uw vaderen, zegt hij... heeft Yahweh zich verbonden... en alleen hen... die vaderen van Israël... heeft hij lief gehad... en u... Israëls kinderen... Hun nakroost heeft hij uit alle volkeren uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Dat staat in Deuteronomie. Hè? Dat is naast Zini geschreven, hè? over Israël en hoe ze doorgingen naar het beloofde land. Weet het niet mooi als je dit leest? Het gaat echt om de vaderen van Israël. Onze vaderen, we kennen ze niet zover dat we weten of het inderdaad uit Israël kwamen. Maar onze vaderen waren wereldlingen. Alleen wij zijn tot het geloof mogen komen met onze vaderen. Maar het gaat in Deuteronomium over de vaderen... ...waaraan Jahwe zich heeft verbonden. Alleen aan hen heeft hij lief gehad. En u, hun kinderen, uit de volk uitverkoren, zoals dit hele het geval is. Ik vind het een prachtige uitspraak. Hè? Omdat Paulus het over de vaderen heeft. Het laatste stukje. Paulus die zegt tegen de Filippenzen: ...laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was amen is dat intens verlangen de gezindheid waar je je zinnen op stelt je zin het zinnelijke dat is wat we zien, wat we voelen, wat we proeven en waar we van zeggen dat is lekker ja, dat moet van dat wereldse denken over naar laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was die had een volkomen verlangen om zijn vader te volgen en die Yeshua, die Christus Jezus, die in de gestalte gods zijnde het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Gekke zinsconstructie, weet je ook niet? Hij heeft het over het God gelijk zijn, heeft hij niet als een roof geacht. Zo. Een bijzonder woord, Wie je ook niet? Nog een keer? Hij was in de gestalte gods zijnde, dus hij was in de gestalte gods. En heet dan het God gelijk zijn, niet als een roofracht. Het God gelijk zijn is een volkomen in overeenstemming komen met God. Dat wat God zegt, in die harmonie komen we. Dat is niet pikken, dat is niet roven. Dat was zijn lust en zijn leven. Dat woordje gestalte, dat is morphe in, in het Grieks. Het is de vorm waarin iemand zich laat zien. Dus wat van Yeshua kennelijk is, zichtbaar is... dat was een uh, Torah, getrouwe lifestyle. En in die weg ging hij. Hij haatte de inzettingen van mensen... want hij zegt, te vergeefs, eren zijn mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Hij zei, ik kom Torah onderwijzen... en wat de profeten en Mozes hebben geleerd. Nou, dat gestalte van God... waarin Christus uh, wandelde... dat is de vorm waarin iemand zich laat zien... Het is een soort uitwendige verschijning. Het is de buitenkant die we zien. Want u kunt mijn binnenkant ook niet zien. U kunt alleen aan mijn buitenkant zien in welke harmonie ik wel of niet met God leef. Dus op diezelfde wijze heeft Paulus het toch ook over Christus. Jezus heeft gezegd bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 34 en 35. Is er niet geschreven in uw wet, dat is de Torah... Ik heb gezegd, gij zijt Goden. Hé, hey. vers 35. Als hij, dat is Yahweh, hen Goden genoemd heeft. tot wie het woord Gods gekomen is. Zo. Verstaat hij hem zo? Wat denkt keer. Het zijn maar twee teksten uit een hele serie natuurlijk, die er staan. Is er niet geschreven in de Psalmen. Ik heb gezegd, gij. en dat is, dat is een aanwijzend woord hè? Hij. Hij wijst naar u en mij. Ik heb gezegd: gij zijt Goden. Had u ooit verwacht dat u bij de Goden hoorde? Zet je vingers op, wie is hier een God? Lastig is dat, hè? Toch, Yeshua noemt ons Goden. Nochtans, we zijn geen Goden, want er is maar één God. Paulus zegt op een andere plaats: er zijn vele Goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. Dus het is maar een titel, hè? Het woordje God is een titel. Als we hij, Yahweh, nou hen goden noemt, tot wie het woord gods gekomen is. Zijn tot u de woorden gods gekomen? Amen. Wat bent u dan? U wordt ingedeeld bij de goden in deze tekststijl. Dat betekent niet dat u god bent. Maar je wordt ingedeeld bij de goden. Ook de engelen zijn goden. In zijn beeld is natuurlijk dus compleet het beeld van God. Als hij, ja, hen goden genoemd heeft... tot wie het woord gods gekomen is. We gaan ook in die gestalte gods gaan we wandelen. Er zijn navolgers van Yeshua. En hij, en dan gaat hij verder in het vervolg van vers 6... die gestalte gods, het goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. En in zijn uiterlijk als een mens, Yeshua... bevonden... Want zo hebben we hem gezien. Heeft hij zich vernederd, Yeshua. En Yeshua is gehoorzaam geworden. Ja, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, door de dood des kruises. Een grotere vloek kon je niet ontvangen... dan aan een kruis genageld worden. We hebben het over onze Messia. We kijken wat zo'n Paulus schrijft. Het is een heel klein briefje, Filipens. Ik heb er ook maar een paar tekstjes uitgehaald... om tot het doel te kunnen komen... Daarom staat er... En als er daarom staat, is er altijd nog een... Waarom? Nou, daarom heeft God hem, Yeshua, ook uit de mate verhoogd. Hij heeft hem een naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Yeshua zich ook alle knie zou buigen. Hé, hey, buigen. Onze knie buigen. Ja, buigen, dat is aanbidden. Maar aanbidden is buigen. Aanbidden is gehoorzaam zijn aan het woord. Dus als hij zegt: Shema Israël, horen en doen, dat is aanbidden. Aanbidden is niet zoals we geleerd hebben met de handjes schudden. Oh, ik aanbid u, ik aanbid u. Nee, want je kunt hem aanbidden en gewoon doorgaan met je zondagviering. en met andere goddeloze dingen. terwijl je in de samenkomst met je handjes staat te schudden. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen, dat is aanbidden van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn. Wonderlijk, hè? Allemaal buigen ze zich. Wonderlijke ervaring. En dan zegt hij in vers 11... en ook alle tong zou beleiden... daar komt hij... Jezus Christus is Heer... tot eer van God de Vader. Dan heb je hem precies in de goede verhouding. Dus nooit uit een tekst... oh, maar een klein dingetje halen. Nee, lees hem in zijn verband. Alle tong zou beleiden... Jezus Christus is Heer... We hebben ook meegemaakt dat mensen zeggen, hij is niet meer, het is een leugen, we gaan hier weg. Nou probeer dat naar nou stegen te houden, dat gaat toch helemaal niet? Als je ooit de heilige geest hebt ontvangen, waardoor je kan zeggen, Yeshua is de Messias. Dan denk ik, haha, die hebt de geest ontvangen, want hij heeft een goede beleid, is. En dan zeggen mensen iemand, ja maar hij is echt niet de Messias hoor, ik geloof er niks meer van, we gaan het anders doen. Dan hebben ze geen offer meer om te brengen, want je kan geen schaapjes meer offeren. Er is geen tempel, er is geen priester dienst meer die het kan doen. Terwijl Yeshua, door Gods voorzienigheid, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, het hemelse heiligdom bemant. En op grond van zijn offer en zijn bloed hebben we verzoening voor het aangezicht van God. De Jood kent dat niet. Die erkent helemaal natuurlijk niet wat er in openbaringen staat hè, over de tempel in de hemel. Alle tong zou beleiden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Het is een vreugde om de geest van Messias in ons te hebben. En fijn is er wat verder.